Uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Het Russische vliegtuig dat gisteren neerstortte in de Sinaï zond geen noodsignaal uit voordat het contact met de verkeersleiding werd verbroken. Dat heeft de Egyptische minister die over luchtvaartzaken gaat gezegd. In eerste instantie zei een Egyptische functionaris gisteren dat het gezagvoerder de verkeersleiding had gevraagd om een noodlanding te maken vanwege technische problemen. Nu zegt de minister dat er geen enkele aanwijzing was voor problemen aan boord van het toestel. De Airbus stortte neer kort na vertrek uit Sharm el sheikh op weg naar Rusland. Alle 224 mensen aan boord kwamen om het leven. Op de zeebodem bij de Bahama's zijn wrakstukken van een schip gelokaliseerd. Volgens Amerikaanse autoriteiten gaat het waarschijnlijk om het vrachtschip El Faro... dat op 1 oktober verging tijdens orkaan Joaquin. Er waren 33 voornamelijk Amerikaanse bemanningsleden aan boord. Het schip ligt op ruim 4,5 kilometer diepte. Het zonk nadat de kapitein had gemeld dat er een gat in de romp was geslagen. Na zes dagen werd een zoektocht naar de opvarende gestaakt. Bij de Belgische kerncentrale Van Doel is afgelopen avond een explosie geweest in een transformator. Omdat de centrale op dit moment buiten gebruik is, is er geen gevaar geweest voor de omgeving, zegt een woordvoerster van de centrale. De kerncentrale ligt in het Antwerpse havengebied... op vier kilometer van de grens met het Nederlandse Zeeuws-Vlaanderen. De brandweer heeft de brand in reactor 1 inmiddels onder controle. Over de oorzaak van de explosie en de brand... in de Belgische kerncentrale is nog niets bekend. Het KNMI waarschuwt voor mist in het hele land... met uitzondering van Limburg. Daarvoor is waarschuwingscode geel ingesteld, de lichtste waarschuwing. Het verkeer moet tot komende middag rekening houden... met zicht minder dan 200 meter... Ook voor de nacht van zondag op maandag wordt mist verwacht. Het weer, het is een graad of vijf en er is kans op vorst aan de grond. De komende dag begint dus met mist en laaghangende bewolking. Later schijnt de zon en wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen file.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 the for you And <laughs> Maakt ze naambaar, want de zon schijnt. Dus pak je, pak je radio. Ben naar Frans en zet hem op 106,9. 106,9. Zie je 24 uur per dag. Hete zomervies. Laura non c'è, è andata via. Laura non è più cosa mia. E tekke sei qua, e mi chiedi perché. Laura se niente più mi dà. Deep is your love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 Can't feel anything That's that your heart don't want to feel. I can't tell. que tu saches j'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs même si dans tes danses d'autres danses chercher ton dans les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 En En jij bent erbij! now jam mm -hmm. Up and transformed from BB King to Bo Diddley. A was on the TV screen to be seen with the Beatles and the Jackson 5. The who, the doors, the Rolling stones, and even I Dibble the bit to get with, Helping the food that is legit. Your parents dissed it back in the days. The same way they did rap. Are you amazed? So, DJs, let's rock and roll.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 Want liefst uit Londen Van de wereld weet ik niets Niets dan wat ik horen zie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 Met het prachtigste verhaal. Oh God, wat is lief. Gisteren uit Rissabon. Ik mis je zo. zoen. Vandaag uit praag een kattenbel. Want er is zoveel te doen. En morgen als de postboom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 to go When I